Kimma Israël Adonai Heloheinu Adonai Ik Ga even jullie dat prikkelen? Uh, Johannes 12 vers 42 en 43 Het is handig om je bijbel, want ik ga nogal wat uh, dingen vergelijken En dan kan je zien of het in jouw bijbel ook zo staat hè? Maar ik wil jullie even iets, uh, dit zijn illustraties Johannes 12 vers 42 en 43 Ik lees ze even voor en toch geloofden ook vele van de leiders in hem. Maar vanwege de fariseeën beleden zij het niet opdat zij niet uit de synagogen geworpen zouden worden. Want zij hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. Even, nee, voor. Wie hielde nou meer van de eer van mensen dan de eer van God? Jij zegt de overste. De, leider, de, leider. de leiders. Ik heb jullie... Laat jullie deze tekst lezen. Omdat ik jullie zo meteen de ogen wil openen. Van hoe vluchtig wij eigenlijk lezen. Want kijk nog eens goed. 42. Er staat. En toch geloofden ook vele van de leiders in hem. Maar vanwege... De Fariseeën beleden zij het niet. Omdat zij uit angst hadden uit de synagoge geworpen te worden. Want zij hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. Dat waren die leiders die tot geloofden. Jij had hem goed. Dus die leiders die tot geloof waren gekomen, deden uit angst voor de Fariseeën. Want zij hadden meer de eer van mensen, meer lief dan de eer van God. Dus het gaat niet over de Fariseeën. Maar over die leiders. Dus even om, want wij, lezen zo, wij leggen zo makkelijk in. Van, oh ja, natuurlijk, de fariseeërs die hadden, ja. ik, ik trapte er zelf ook in. Maar daarom wil ik het laten zien hoe snel wij lezen. Nog zo'n voorbeeld, en daar trappen jullie nou niet meer in, dat weet ik bijna zeker. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in gerechtigheid. En ik heb expres de MBG gepakt. Hoe zit dat? Kun je de schrift verbeteren? Kun je de schrift weerleggen? Hoe zit dat? Het kan toch niet dat je de schrift moet verbeteren of weerleggen? Er staat elk... Elk, het woord van God, het schriftwoord, is nuttig om te onderwijzen, om te weerleggen en om te verbeteren. Om daarmee ja, ja. te onderwijzen. Kijk, dit is MDG, maar als je dit in de Herzien de Statenvertaling bijvoorbeeld opzoekt, dan is het inderdaad, daarmee moeten wij onderrichten. Daarmee moeten wij weer de mens weerleggen. En daarmee moeten wij de mens verbeteren, ...opdat de mens groeien in geloof en het staat er wel achter. Dus snap je? Dit zijn maar hele kleine tekstjes om ook gewoon te zien van... het is ook maar net welke vertaling je leest... ...maar je moet ook rustig lezen. Rustig lezen. En eigenlijk wou we lezen iets te vluchtig. En als je langer nadenkt, dan komt het vaak wel goed. Maar omdat wij vluchtig lezen... Interpreteren we te, te snel. We moeten met het woord het gedrag van de mensen verbeteren. En vooral van onszelf. Ja, dat staat er. En het, dat lees je ook als je goed leest. Maar als je snel leest, lees je dat niet. Dus het zit hem. We gaan zo meteen heel veel andere oorzaken zien van misinterpretaties. Maar ik wil eerst eens de jas. Hoe noem je dat? Eerst is zelf. Onze jas aantrekken, van ja, wij doen dingen verkeerd. 2 Korinthe 3. Nou, die tekst kennen jullie waarschijnlijk allemaal, want het, het woord, ja, daar, is, daar zit een bedekking op bij alle mensen. En Paulus schrijft specifiek over zijn broeders hier, het zat hem en het 2 Korinthe 3, vers 14 en 15. Maar hun gedachten, dat zijn zijn broeders, de Israëlieten, werden verhard. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament. Herzien de staatvertaling. Zonder te worden weggenomen. Hé, hey, hij wordt niet weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt, dus de Torah... Een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heer bekeert. wordt die bedekking weggenomen. Er staat heel duidelijk: bedekking op het Oude Testament. in de andere zal het te nacht staan. Maar dit is natuurlijk een Griekse vertaling. En Mozes wordt opgeheven in Christus. Waarschijnlijk is dat dus. het zicht op Christus in het woord. daar ligt een bedekking over. En in Christus wordt die bedekking weggenomen. Dat zij de Christus herkennen. Maar van de Griek, en dat is, dat is even de naties, daar ligt ook een bedekking. En dat is eigenlijk mijn uh, uh, uitgangstekst. Van, uh, en dat is Jesaja 25, vers 6 en 7. De heren van de negen zal op deze berg, dat is Sion, de berg Sion... Voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen. Met uitgelezen gerechten, vol merg. Met zuiver gerijpte wijnen. Ik lees die teksten bij, want dit gaat echt over het start van het millennium. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken ontsluierd is. De bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. En hij zal de dood verslinden, staat erachter. Dus je hebt het hier wel over een nieuw tijdperk wat hier begint. En dan denk ik, nou, de broeders van, trouwens, Paulus is het voorbeeld van een Israëliet waar de bedekking bij werd weggenomen, hij is het voorbeeld, daarom wordt hij ook met blindheid geslagen. En later neemt God die blindheid weg. Maar dat was echt ook om te laten zien, je bent blind, je bedekking, en hij neemt het weg in Christus. Dus Paulus is zelf het voorbeeld van een bedekking die wordt weggenomen. Maar van de naties staat dat het pas wordt weggenomen aan het aanvang van het millennium. Uh, dan denk je, ja doe dan maar geen moeite meer. Ja, okay. Om de schrift te verstaan. Nou, dat, uh, uh, die bedekking, je staat namelijk niet bij waarop die bedekking ligt. Maar wat ik denk is dat het dus de, de bedekking op de naties is over het plan van God. Ook de lange termijn. Uh, de, de zicht op het wezen van Yahweh. Daar ligt een bedekking op op de naties. En, en dat plan van God zal zich... Uh, Onthuld worden dan. Heel veel dingen zijn voor ons nu bedekt omdat het toekomst is. Maar straks is toekomst geschiedenis. En in die zin wordt er dan een bedekking weggenomen. Omdat dan heel veel profetie geschiedenis is geworden. En dan is het weggenomen. Waarop ligt het? Ja, Ik denk toch dat ik de vrijmoedigheid neem. Om te zeggen, ja, dat plan van God, dat moeten wij uit het woord halen. Uit de Torah en de profeten. En uit het vlees geworden worden. Dus de beschrijving van Jezus moeten wij lezen in de evangelie. En dan is er nog zo'n bijzonder boek waar zoveel bedekking op legt. Openbaringen. Zo'n bijzonder boek, openbaring. En daar zal ook dan de bedekking van afgaan. Het is dus denk ik toch ook op dat woord van God. Mogen wij dan moeite doen om te ontdekken wat we kunnen ontdekken? Ja, ik schreef ook in dat stukje. Er is zoveel geest in het woord van God. Zoveel. Dat wij eigenlijk aan weinig al genoeg hebben. Maar weet dat er een bedekking nog afgaat. In de toekomst. Maar nu wil ik al. Al. Al. Kunnen ontsluieren wat ontsluierd kan worden. En ik denk wel dat wij dat mogen. Maar de belofte is dat dan de bedekking ook helemaal weggenomen zal worden. Omdat dan ook de profetieën vervuld zijn. En dan ga je het zien. Oh, oh, oh nee, ik wou stukjes, er ligt een sluier over Gods woord... En dan wou ik eens inventariseren. Zouden jullie stukjes sluier. van hoe komt dat nou, die bedekking op Gods woord? Welke stukjes sluier ken je? Waardoor je dingen niet begrijpt in het woord. Eerst eens inventariseren en dan lap ik ze op. Het Griekse denken. Het Griekse denken. Dat is eigenlijk het denken van onze voorouders. Het Griekse denken, dat is een enorme sluier, geeft dat? Vertalingen. Dat er geeft ook een enorme sluier. Het houdt verband met dat Griekse denken, ook de vertalingen. Ja, nog iemand? Het verstaan van de Torah. Ja, omdat wij vanuit onze voorouders dat lezen. Ja, de vervangingsleer. De vervangingsleer, daar heb je dus ook weer over de leer van de voorouders. Wat ons enorm bedekt, de leer van de voorouders. Ja? Geen van het ja, de tijd waar wij nu in leven. De Onze de cultuur. Ja, wel, de tijd. Tijdsgeest. De Heer die zegt: als je zoekt, ga je vinden. Intussen, een Hebraeus zoekt. Nou, ik heb de eerste dus net even geïllustreerd. We lezen ook zelf te vluchtig. Ze dus moeten hand in eigen boezem ook een beetje steken. En belangrijke is: er is ook echt werkelijk onduidelijke grondtekst. Misschien dat ik. Ik ga hem niet in deze volgorde doen, dus ik weet niet of ik aan de grondtekst toekom. Maar er zijn gedeelten, die zijn eigenlijk zo onduidelijk. Dat je, of je nou welke vertaling je ook neemt. En of dat nou een statenvertaling vertaling of een. De, de gewoon de, de, de Tnach is, de Brilse vertaling. Elke vertaling is eigenlijk een gok. Geen ene vertaler heeft er eigenlijk schuld aan. In, het, is, het is allemaal maar proberen. Want soms is de grondtekst te onduidelijk. In de profeet Niga als ik er aan toe kom, zal ik daar een voorbeeld van laten zien. Nou, een hele belangrijke is de leer van onze voorouders. Dat is eigenlijk onze preprogrammering. We zijn geprogrammeerd om op een bepaalde manier te lezen. En omdat jij die vertalingen noemde, voor een goed deel komt natuurlijk ook de woordkeus van vertalers... ...komt voort uit de leer van de voorouders. Als er staat synagoge, wordt het met sa samenkomst vertaald. Maar de synagoge, dat is natuurlijk... ...vanuit de bril van die voorouders hebben ze dat verkeerde woord eigenlijk neergezet. En de samenkomst is toch nog net iets anders dan een synagoge. Uh, hoofdlettergebruik in de Bijbel wordt eigenlijk ook bepaald hoe je kijkt... Uh, jullie weten dat het Hebraeus kent helemaal geen hoofdletters. Dus elke hoofdletter is altijd een keus van de vertaler. Altijd. Het Grieks heeft wel op zich hoofdletters. Maar het grappige is, uh, ook de Griekse gedeelte is geschreven door Hebraeërs. Die toevallig Grieks kenden. Maar van het hoofdlettergebruik, ja, dat waren ze eigenlijk helemaal niet zo gewend. Dus eigenlijk kan je van het Nieuwe Testament ook wel stellen dat de hoofdletters allemaal interpretatie hoofdletter en dus, daar hoop ik een voorbeeld van te zien dat er een hoofdletter staat en dan ga je heel anders denken nou, uh, voegwoorden dat is een probleem in, wij hebben een hele rijke taal het Nederlands, ik vind het een rijke taal wij hebben tenzij, doordat, omdat mits, nogthans en, weet je, al die voegwoorden die verbinden twee zinnen in het vrije is dat gewoon één woord dat kan voor alles betekenen van alles. En het is me net hoe je het heb ik hier wel eens het verhaal van de uinig verteld. Dan hoop. Ik, ik heb hem namelijk alles in de messiaanse gemeente verteld, maar dat was dan niet hier, gelukkig. Een belangrijke, of uh, is de toevoeging buiten de tekst? Dat vind ik zelf niet zo belangrijk, maar ik moet hem toch noemen, omdat het duidelijk is dat de toevoegingen zijn buiten de tekst. Dat zijn bijvoorbeeld de nummeringen. ...maar ook elke witregel... ...er zijn geen witregels in de grondtekst... ...ik vind dat een rommeltje... ...maar waar zei je... ...elke witregel is in feite... ...die hebben wij om orde te scheppen... ...in de brei... ...hebben wij witregels geplaatst... ...laat zo meteen zien hoe belangrijk een witregel is... ...want dat doet iets in je denken... ...ik ben er zelf heel blij mee hoor... ...want ik kan daardoor snel dingen vinden... Ik zou niet aan moeten denken dat er geen witregels waren. Maar, um, en de indeling in perikopen, dat is ook een keus van ons geweest om orde in de brei te scheppen. En ook de opschriften die er boven staat, Als er bijvoorbeeld zondeval boven staat, nou dan ga jij al lezen. Of nou de zondeval is al wel. En dat is logisch. Ik ben blij met die opschriften. Het zijn wel toevoegingen buiten de originele tekst. Ik ben er niet op tegen, ik ben er blij mee en vooral omdat het ook duidelijk is dat het buiten de tekst staat. Het is bijvoorbeeld gedrukt en het heeft, soms, het heeft geen nummer. Het is duidelijk dat het buiten de tekst het oorspronkelijke is en dat is eerlijk, je kunt het zien. Daarom heb ik er ook niet zoveel moeite mee. Maar je interpreteert wel verkeerd. Ik ga zo meteen twee voorbeelden laten zien dat een witregel heel raar is. eigenlijk. Waar ik meer moeite mee heb. En dat, dat weet u misschien wel. De psalmen hebben dat nog het meest, het sterkst. Daar zitten heel veel toevoegingen in de tekst. En die zijn gewoon genummerd. En die staan niet schuin. Dus jij denkt dat dat de oorspronkelijke authentieke tekst is. Maar dat is niet zo. Dat is redactietekst. Nou, daar hoop ik wel aan toe te komen aan de psalmen. Nou, dit is het voorwerp van de bedekking. Hè? Ik laat ook maar die Bijbel weer zien. Dit is waar de bedekking op ligt. En mijn persoonlijke verlangen is, en dat is de rode draad in alles wat ik doe, bedekking wegnemen. Dan moet het dus eerst bij jezelf het lampje zijn gaan branden. En daar heb je de geest van God voor nodig en vooral heel veel tijd. Heel veel tijd. Er gaat zoveel tijd in zitten. En ik begin met de misleiding door woordkeuze. Omdat ik dat de leukste verhalen vind. Uh, en dat ik denk als ik geen... Dan heb ik die gehad. Het raadsel van de bloedbruidegom. Nou. Wie heeft er wel eens een preek? Ja, jullie hebben natuurlijk een parasje. Dus je elk jaar of elke drie jaar... Kom je dat gedeelte natuurlijk tegen. Van de bloedbruidegom. En wie heeft er wel eens een preek echt over gehoord? Je hebt er wel eens een preek over gehoord. In, het, is een heel, het is een van de meest lastige gedeelten uit, uit het woord. En dat heeft alles te maken met toch een misleidend uh, woord. Nou. Dus ik ga nou uh, proberen. Um, en dan, nogmaals, het is dus wat ik denk. Wat, het, wat er zou moeten staan. En ik denk wel dat het slim is wat ik zeg. Maar altijd pas op de plaats maken. Uh, er zijn zoveel mensen die ook goed nadenken. Nou, ik ga eerst het, toch het tekstgedeelte lezen. Misschien dat je, als je je Bijbel hebt, er gewoon lekker bij houden. En het gebeurde onderweg. Uh, Exodus 4, het staat er hè. En het gebeurde onderweg in de herberg. Dat jaren... ...hem tegenkwam en hem wilde doden. Toen nam Zipporah een vuurstenen mes en besneed de vooruit van haar zoon. Zij liep die voor Mozes voeten en zei, werkelijk, jij bent mij een bloedbruidegom. Nou, als je meeleest met andere vertalingen, zal je al de verschillen opvallen. Het is lastig voor mensen... Toen liet hij hen met rust vanwege de besnijdenissen, zei zij toen, bloedbruidig om. Dan stopt het verhaal en dan moet Arendt tegemoet. Ik ga even. Wie, wie wil nou wie doden? God, God wil Mozes doden. God wil Mozes doden. Heb iemand een ander? En waarom trouwens? Waarom? God um, wilde Mozes: uh, als je God moet dienen, dan moet je alle, alle regels voldoen. En uh, zijn eerste zo was besneden en zijn tweede niet. En hij dacht: nou, ik geef je het gewoon niet meer? Ja. Oké. Okay. Dus vanwege ja. de dus een nagelaten besnijdenis werd Mozes. Dit is de algemene uitleg. Ja. Dus die heb jij van je voorouders gehoord en die ja. heb je aangenomen. En ik ook. Ik heb ook dit altijd ja. geloofd. Maar je zal zo zien. Ik denk anders. Wie wil wie doden en waarom? Iemand een fris. Dit was een fris idee. Ik heb het goed weer. Ja, ik bedoel, een serieuze student pakt dit op. Vind maar daar ik ging al. het over de zoon dat hij de, dat hij de zoon wilde doden omdat hij niet besneden was. Vorig. Dus Jabe wilde of de engel des doden, ja. wilde de zoon doden omdat hij niet besneden was. Nou. Ja, wat een gek woord, hè? Ja, nou. Zak maar van wal gaan. Allereerst moeten wij al het woord herberg. Want dan denken wij gewoon een beetje westers. En in vakantiestijl denken we van papa en mama. Toen wij samen op één kamer en de kinderen op één andere kamer. Zo denk je al. Dat is je concept waarvanuit je vertrekt. Er staat herberg in deze vertaling. Maar je zult het gezien hebben. Er staat uh, Um, nachtverblijf in een andere In de grond staat eerder kampement Er staat een kampement Nou als je de Himalaya gaat beklimmen Dat hebben jullie allemaal een keer gedaan Dan kom je op een gegeven moment in een kampement Dat zijn Verschillende tenten Waar je eigenlijk al vanuit uit moet gaan Is dat zij In twee Tenten slapen En dat papa en mama Niet bij elkaar slapen dat vinden wij raar, maar dat is heel normaal. Dat papa bij iemand slaapt en mama bij iemand slaapt. Als je dat concept al in je hoofd hebt, wordt het verhaal al heel anders. Hé, hey, in een kampement. Twee papa en mama niet bij elkaar. Ja, dat kan gewoon. We hadden verder gewoon een goed huwelijk. Maar dat kan gewoon. <laughs> Bloedbruidegom. Ook zo'n woord. Tegen wie praat Sipora? en wie voeten? ...tikt zij aan. Nou ja, in de uitleg... Hè, de ...Zippora praat tegen Mozes... ...en ze tikt de voeten... ...van Mozes aan. Dat is de algemene uh, interpretatie. En je hebt als student... ...je huiswerk goed gedaan. Want ...zo denk je ook dat dat er staat. Je wordt, omdat zij ze bruidegom zegt... ...kan het ook bijna niet anders... ...dan dat ze natuurlijk tegen Mozes spreekt. Want dat is haar man. Haar bruidegom... En dat is eigenlijk ook de probleem. Dan denk je al anders. Maar dat hatan, dat bloedbruidegom. Dat betekent ook gewoon een besneden kind. Gewoon een besneden kind. Wat gebeurt daar? Onze Yahweh, onze God. is, Dat weet je in de Messiaanse kring is dat sowieso al veel meer een bekend concept. Illustreert. Hij spreekt het woord... En dan illustreert hij zijn woord. Dat is echt iets van Jabe. Dat is echt iets van hem. Hij illustreert wat hij zegt. Er is iets gebeurd namelijk. Die twee verzen daarvoor. De heren, vers 22 en 23. Er is echt iets voor God. Mozes krijgt nog al geen missie. En die missie die eindigt in een iets verschrikkelijks gebeurt daar in Egypte. Het zal eindigen, maar God zegt, "Jaweh zegt tegen Mozes... Dan moet u tegen vader zeggen, zo zegt Jaweh, Mijn zoon, mijn eerstgeboren is Israël. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij dienen kan. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan, zie... Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Dit is een ramp geweest in Egypte. Je moet niet denken dat Mozes dit leuk vond. Maar God prepared hem van dit gaat gebeuren en het zal allemaal uitlopen in dit. De eerstgeborene van, gaat dood in Egypte. Iets verschrikkelijks. Geen profeet die dit wil aankondigen. Geen profeet die dit wil. En Zipporah ook. Hoe, hoe, hoe, Dit heeft Mozes natuurlijk met Sephora. Nou, want dit was onderweg. Besproken van joh, God heeft mij gezegd. Er gaat er heel veel gebeuren in Egypte. Maar het gaat hierop uitlopen. De eerstgeborenen. Ah, die, die zullen sterven. Nou, daar hebben ze echt met elkaar over gehad. Ik denk dat Sephora misschien wel gezegd. Kan ik niet thuis blijven dan? <lacht> Snap je? Kan ik niet thuis blijven dan? Want dit is zo erg. Maar... God heeft ook tegen Mozes gezegd, ik zal de eerstgeborenen van, van, van vader o doden, maar niet van de Israëlieten. Dat zal hij vast wel gezegd hebben, want dat zou voor Mozes natuurlijk een, een ondoenlijke missie zijn, om met deze boodschap bij zijn eigen volk, maar mijn eigen volk zal ik sparen als je binnen in huizen bent waar het bloed op de deur zit. Dit heeft Mozes gewoon al te horen gekregen. Ik zal even een, uh, iets lezen uit mijn stille tijdschrift. Dan ben ik met zijn stuk bezig. Was Mozes zelf wel besneden? Ook nou, een zoon van een of? God wil hier de eerstgeborene van Mozes doden als illustratie van wat hij de Egyptenaren zal aandoen. De Engel des doods wil Gershon doden. Door het bloed van de besnijdenis wordt dit voorkomen. Dit is geen wraak van God voor, het verge voor een vergeten besnijdenis. Dit is een illustratie van wat hij gaat doen. Opvallend blijft dat Sippora de besnijdenis doet. Ja. Ja. Waarschijnlijk heeft Sippora bij Kershom in de tent geslapen. En Eliezer bij Abraham. Dat is denk ik heel simpel. En dan de volgende... Alle commentaren zet je op het verkeerde been. De focus ligt op het nalaten van de besnijdenis. En omdat Mozes daar verantwoordelijk voor was, probeert God Mozes te doden. Omdat Sipporah maar één zoon besnijdt, terwijl ze er twee bij zich heeft... ...concludeert het commentaar dat Geshem is besneden en Eliezer niet. De focus moet liggen op het doden van de eerstgeborene door de engel des doods. Mozes was geen eerstgeborene, Adam was ouder... Hij moet Mozes niet hebben. Hij moet de eerstgeborene hebben. Van, uh, de hele wil Mozes niet doden. Uh, Aaron was de eerstgeborene. En ik denk dat um, Zipporah zegt tegen de jongen als ze hem besnijdt. Jongen, je bent nu een besneden jongen. Je bent besneden. Kijk, het bloed zit op jouw voeten. En Yahweh gaat weg. Hij laat je met rust. Wees maar gerust. Ze heeft hem eigenlijk gerustgesteld. Jongen, je bent nu een besneden jongen. En Yahweh gaat weg. Sipporai. Je bent beschermd door het bloed. Kijk maar, Yahweh gaat weg. Yahweh zag het bloed aan de voeten van Gershon. De oudste, de eerstgeborene. En hij gaat voorbij. Pas over. Amen. Hij gaat voorbij. En ik denk dat God... Ja, dit is nou een miljoen, ja, onze God, die illustreert. En dan denk je, dat is hard om op zo te... Maar ja, wij kunnen voor God niet uitmaken wat hij wel of niet mag illustreren. Mozes wordt voorbereid. Alles zal hierop uitlopen, een vreselijk oordeel. Mozes, dit, dit gaat gebeuren. En kijk, dat bloed aan die deurposten, dat gaat werken. Dus wees gerust, het zal jou niet treffen. Hij wordt eigenlijk ook gewoon van, kijk... Ik laat jullie met rust als het bloed aan de deurpost zit en warm aan zijn voeten. Je gaat met de voeten over de deurpost, over de drempel. En hij, het was waarschijnlijk een tent waarin ze sliepen, dus er was geen deurpost. Hij heeft de voeten genomen als deurpost, als beeld. En Zipporah wordt ook voorbereid, Besef toch de ernst van Mozes missie. Wat hier gaat gebeuren. Dit is nou zo'n, um, ik denk... Dat dit een correcte uitleg is. nogmaals, Dat denk ik. Maar je wordt er ingeluist door het woordje bloedbruidegom. Omdat er bloedbruidegom staat, moet zij tot Mozes spreken. Nee, zij spreekt gewoon tot haar eerstgeborene. En dat is die woordkeus. Die is heel bepalend. Als er geen bloedbruidegom had gestaan en er had gewoon gestaan... Je bent nu een besneden kind, beschermd door het bloed, was niemand erin getrapt. Dus eindelijk is dit verhaal voor mij... Duidelijk geworden, eindelijk. Daar wil al wel heel wat over moeten nadenken. Kwam uh. Dat kwam je achter door het Hebraeus? Nou, je komt erachter omdat je ontevreden bent met wat je is geleerd, omdat je denkt. Dit... Maar het is het woord bloedbruidigom waar je over struikelt. Daarom begrijp je hem verkeerd. Daarom? Dus dit was het raadsel van de bloedbrengen. En ik denk zelf, met zijn interpretatie, dat, dat Sephora hierna met de kinderen gewoon naar huis is gegaan. Want ze zijn dan namelijk nog bij de berg des Heren. Want Aaron moet naar de berg des Heren komen. Dat is in Midian. Dat hoop ik nog eens. Dat is niet op het schiereiland in de Sinaï. Dat is in Midian. Dat is weer een heel andere... Maar dat zij dus al thuis is gebleven... Vanaf dat moment en dat Aaron en Mozes samen zijn vertrokken. Dat denk ik. En later, als ze uit de uittocht hebben meegemaakt en weer bij die berg des Heren zijn. Dan komt Jetro. Met, maar dat is logisch, want dan is hij weer thuis. Hij kon, dan is Mozes weer terug. Hij is weer in het gebied waar hij vertrok. Dus dan is het logisch dat Sipporah zich weer bij hem voegt. Hij is gewoon weer thuis. Dus ik denk dat Sipporah altijd thuis is gebleven. Maar dat terzijde. Voegwoordgebruik. Ook een bedekking. De Ethiopier, de uinig, met Filippus. Was hij werkelijk te blij om te zien? Ik zal je zeggen hoe ik hem altijd heb... Uh, dit is wat er gebeurt, hè. Het evangelie wordt door Filippus uitgelegd aan de uinig en die is aan Jezaja aan het lezen. En Filippus legt het uit en de uinig zegt, ik wil me laten dopen. En dan staat er dit, als hij uit het water, uit het doopwater naar boven komt, staat er... Toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heer Philippus weg, en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Mm -hmm. Dit is de herziene denk ik. Maar heb ik eerst één vraag: waarom wordt Philippus weggenomen? Waarom moest hij? hij bleef, waar bleek hij te zijn? Hij had wel hij moet het Filistijns gebied ook nog eens. Hij moet naar het Filistijns gebied. Hm? Nee, hij bleek de Astot te zijn, staat er. En dat is het huidige CCJ? Nee, naar CCD? Nee, de staat. Astot. dat is een Filistijnse plaatsje. Dus hij had elders dingen te doen. Hij, God had de druk. En hij denkt: Ik heb Philippus nodig. En dat is een uh, stukje reizen, dus. Belangrijke taak. En dat, dat is de reden dat Filippus uh, werd weggenomen. Ik stel eens nog een vraag. Heeft de kamerheer gezien of doorgehad dat Filippus weg was? Dus zo heb ik, het, ik heb het altijd zelf zo gelezen. De kamerheer was zo blij met zijn doop en met het evangelie en wat hem uitgelegd was. Hij was helemaal van oor tot oor... Glondie, en hij was zo vol, hij had totaal geen erg in dat flippenste Zo heb ik het altijd gezien. Nou, ik heb gehoord, maar... Hij moet het gezien hebben, Wim. Alsof hij een engel ontmoet heeft. Alsof hij een engel, hij, hij had een bijzonder... Hij was daarna niet meer nodig. Oké. Okay. Ja, ja, en hij was... Nou, ik ga jullie uh, laten zien hoe ik denk wat hier weer gebeurt... Filippus uh, was nodig in Asdod, die, die optie moet je strappen. God heeft uh, discipelen, God heeft een heilige geest en uh, uh, er was in Asdod echt wel een ander. Het staat erin om een andere reden, om te bewijzen dat hier een wonder dus werkelijk gebeurt. Want hij was, hij was hoe noem je dat? Getransporteerd. Alsof hij een verheerlijk lichaam even kreeg. Dus het is een bewijs van het wonder. En daarom staat hij. Hij bleek in, met andere woorden, er is werkelijk een wonder gebeurd. Hij was niet drie meter verderop van die kar. Nee, hij was werkelijk, dus het is een bewijs van het wonder. Daarom wordt het genoemd. Maar dat woordje gar, daar zit het hem in. Het zijn vroegwoorden. En ik zeg al, dat kan en betekenen. Het kan want, omdat, maar zelfs doordat, daardoor, tenzij, mits, indien, die rijke taal die wij hebben, er is maar één voegwoord, Gar. En de, en de vertaler die bepaalt wat daarmee bedoelt wordt. En je ziet ook in welke vertalingen we hier hier zweven. er is ook één vertaling die vertaalt helemaal niks meer. Die laat die, die gewoon niks. Komma. Daar staat gewoon... En, en de kamerheer zag hem niet meer. Hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Dus dat vroeg wordt helemaal niet meer vertaald. Want ze hebben geen idee eigenlijk wat ze ermee moeten. En ja, dat is ook weer eerlijk. Als je niet weet wat je ermee moet, zeg dan maar niks. Dus de verstaat aan, zegt want... De Leidse willen zegt en... En de Willebert-vertaling die, die doet gewoon komma punt. Dus het geeft al aan dat ze niet weten wat ze met dat vroeg moeten. Nou, dan ga ik even naar handelingen zelf... Waar we het uit hebben. Ik heb niet alles op de powerpoint. Het is in handelingen 8. Dat dit gebeurt. Handelingen 8 vers 32. En 33. Want wat hier gebeurt. Is namelijk eigenlijk weer hetzelfde. Als wat er bij de bloedbruidegom gebeurt. Jabe Illustreert. Wat zojuist is. Uitgelegd. Aan het woord. Denk ik. ja. En het gedeelte, vers 32, dat hij las, was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamer weer antwoordde Filippus. Ik vraag u over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En dan doet Filippus zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord, dat, dat gedeelte, verkondigt hij hem Jezus. En wat is het gedeelte? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Nou, zegt die kamerheer, hoe bedoel je, zegt de kamerheer, van de aarde weggenomen? Nou, zegt Filippus, ik was erbij. Wij moesten naar de, de olijfbergen komen. En, en ik was erbij. Je ziet dat ook als Filippus, zijn naam wordt genoemd dat hij terugkeert van de olijfbergen. En in de bovenzaal zich verzamelt. Filippus is daarbij. Dus Filippus zegt: ja, ik, ik stond erbij. En ik keek ernaar. Nou, hoe ging dat dan? Nou, wij waren daar. En hij gaf ons nog wat opdrachten. En een belofte dat de Heilige Geest zou komen. En, en toen ineens ging die omhoog en achter een wolk is die toen verdwenen? Ja, nou, zegt die eindig, meen Ja, want daarom staat er hier en jij bent jezelf, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen en daar was ik bij. Oh, nou dan wil die eindig gedoopt worden? En die eindig is de brug naar Ethiopië, is de brug naar Afrika. Deze man was een belangrijke man voor, zo is het evangelie, in het Afrikaans continent. Terecht God die denkt, ik ga deze man laten zien wat er gebeurd is. Dan heeft hij thuis wat te vertellen. En dan weet hij ook dat die hemelvaart werkelijk gebeurd is. Dat dat niet zomaar. Philippus wordt weggenomen om aan de Ethiopië de hemelvaart van Jezus te illustreren. En ik zeg erbij bij, dit is echt iets voor janen. Dit hoort bij zijn karakter. Filippus heeft de hemel. Dan kan je in handelingen 1 vers 13 lezen. Dus deze vertaling met dat vroegwoord 'gar' dat kan net zo goed staan. En toen hij uit het water opgekomen was, nam de Geest van de Heer Filippus weg. En de kamerheer zag hem op de duur niet meer. Dat heb ik toegevoegd, hè? Dat paarse. Daardoor vervolgde hij zijn weg met blijdschap. Die man heeft gewoon de hemelvaart kunnen zien van Filippus, want de hemelvaart van Jezus was hem net uitgelegd. God blijft, is zo'n God van het woord. Hij laat het woord, legt hij uit en hij illustreert het woord met deze gebeurtenis. En dan staat er, en Filippus blijkt in Astor te zijn, met, met, uh, dus het is werkelijk gebeurd. Want daar kon hij niet zomaar zijn. Dus dit is echt een wonder en dat is het bewijs daarvan. God, ja, dan wordt het bewezen en dat is ook belangrijk, dat het bewezen wordt. Eigenlijk zijn dit een beetje parallele verhalen. Het verhaal van de bloedbruidegom is illustreren wat God zojuist heeft gezegd. En uh, Philippus in de aandacht is illustreren wat Philippus zojuist heeft uitgelegd. Dit denk ik. Dat dat gewoon uh, gebeurt in deze... Is dit belangrijk voor je geloof? Het, is, het geeft blijdschap als je eigenlijk gaat begrijpen wat God doet. Dat je sommige verhalen zijn nou dat meer kan nou niet zeggen van hoe belangrijk is dit maar je gaat meer van Gods karakter en, en die illustraties die jouw ja, geeft die kom je eigenlijk in het hele woord daar moet je eigenlijk altijd op bedacht zijn als je leest moet je bedacht, zou die iets gaan illustreren Iets weer zo'n raadsel wat wij niet snappen. En God schildert gewoon wat hij net gezegd heeft. En later in openbaringen gebeurt dit met de twee getuigen. Die zullen ook naar de hemel gaan. En dan staat er zelfs dat alle mensen die daar zijn in Jeruzalem, gaat, die zullen dat ook zien. En ik denk dat met die twee getuigen precies hetzelfde verhaal. Dat ze zullen gewoon uitleggen wie Jezus is en dat hij naar de hemel gaat. Ja, naar de hemel gegaan, zullen de Nazi's dan zeggen. Zeggen die twee getuigen: Ja, well, kijk maar. Ja, dat gaat dan gebeuren. En dan is het de derde keer dat ze naar de. Ja, dat... leuk dat je dat zegt, Anneke. Dan ga ik nu naar de volgende sluier. En dat zijn toevoegingen buiten de tekst. Waarvan ik al zei, nou op zich is dat eerlijk. Want iedereen kan zien dat het buiten de tekst staat. En je hoeft niet over te twijfelen of het authentiek was of niet. Dat is fijn. Maar het kan toch misleidend zijn. En dat doe ik eerst een hele onbelangrijke. Dat je denkt van ja, het is onbelangrijk, maar het is wel stom dat het daar staat. Al zou ik de Bijbel overschrijven, zou ik hem gewoon echt niet daar neerzetten. Gewoon zo stom. Openbaringen 13, vers 1. In de openbaringen hebben ze de nummers... Zodanig gedaan Als er een nieuw hoofdstuk begint Is dat altijd bij een witregel Nieuw hoofdstuk oh, wit, wit witregel. Terwijl er heel veel andere bijbelboeken zijn Dat het nieuwe hoofdstuk gewoon midden in de tekst staat En gewoon geen witregel Dat je door kan lezen Maar bij openbaring hebben ze ervoor gekozen Als er een nieuw hoofdstuk begint Doen wij een witregel Want dan vinden wij dat er een nieuw verhaal begint Dat is heel onlogisch Hoofdstuk 13 vers 1 en ik zag uit de zee een beest opkomen met zeven koppen en tien horens en een visioen van Johannes. Dan moet je vers 12 vers 18 lezen. En ik stond op het zand bij de zee. Witregel. He, dus je bent klaar met bijbellezen en de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen die geboden van God in acht nemen en het Jezus kist hebben en ik stond op het zand bij de zee iedereen gaat van tafel, we zijn klaar met de bijbellezing en dan ga je morgen verder met lezen en ik zag uit de zee een deze hoe stom om daar een witregel te zetten Als een, de zee of een rivier is heel vaak een plek waar God begint met een visioen en ik was aan de rivier de Kedar En ik zag boven de rivier Heel vaak is het over Jordaanse Of over de rivier Dat is eigenlijk die andere wereld En die gaat dan openbaren over de rivier En dan komen de visioenen Dus heel vaak is een zee of een rivier is De scheiding tussen de hemel en de aarde Dus op het moment dat iemand aan een zee staat En dit is Johannes Dan weet je, ah, er begint weer iets ik heb dat. Dus die witregel is, het is niet erg, maar het is gewoon stom. Want er moet gewoon staan, ik stond op het zand bij de zee en ik zag uit de zee een beest opkomen. Dat moet er gewoon staan. Je moet de witregel naar vers 17 doen. En dit is heel onbelangrijk natuurlijk. Maar wat je niet leert hiermee is dat een zee en een rivier is die scheidslijn vaak van openbaring. Dat wordt hier losgetrokken. Nee, dat hoort bij elkaar. De rivier en de zee en de openbaring, dat hoort bij elkaar. En door die pericoop trek je iets los. Maar het is niet zo belangrijk. Het is een foutje met weinig consequenties. Alleen, je snapt dan die, die zee niet aan het eind. Hm, ik stond op het zand bij de zee. Dus het, het is gewoon, ik vind het zo dom, zulke soort dingen. Nou, maar hier is het wel uh, iets meer uh, belangrijker... Dus ik weet niet, er zijn natuurlijk verschillende vertalingen hier. Dus als je mee wilt, wil hem opzoeken, want ik hoor graag van anderen. Richter 14, vers 1 en 2. Onze Simpson op voeten. Simpson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien... ging hij weer terug... Om het met zijn ouders te vertellen, om zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei: Ik heb in Timbo een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Wel nu, neem haar voor mij tot vrouw. Waren zijn ouders van Simpson hier blij mee? Nee. Viel Simpson op de verkeerde? Simpson op vrijdag, hij ging een beetje rond. Daar toen ik denk: Weet je wat, ik ga naar de Filistijnen. En hij ziet daar een uh, beauty. hè? Viel Simpson op de verkeerde. Nee, hij viel niet op de verkeerde. Hij viel niet op de verkeerde. Het was nodig. Het was nodig. Jij zit stiekem verder te lezen, dat snap ik. Want in vers 4 staat, het was nodig. Vers 4. Nu wisten zijn vader en moeder niet dat dit van Java was. Dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen overwisten hun in die tijd. Dus hij viel niet op de verkeerde. Maar. Het belangrijkste missen wij, want wat Simpson hier doet, dan moet je eigenlijk is dat weer die gekke witregel. Dan moet je een paar verzen daarboven, vers 13, hoofdstuk 13, vers 24. Daarna baarde deze vrouw, als de moeder van Simpson, een zoon en zij gaf hem de naam Simpson. Het jongetje werd groot en de Heer zegende hem. Punt. Witregel. Nee, hier niet. Nee, bij mij ook niet. Maar daar hoort hij. Want wat staat er dan? Het jongen werd gesloot. En dan staat er. De geest van de Heer begon hem aan te vuren in Mahanedam tussen Zora en Esdo. En Simpson ging naar Timna. Hij ging onder aanvoering van de geest naar Timna. Simpson liep niet een beetje rond te lummelen. En denkt ik ga wat doen. Het is de geest van God die hem aanstuurt naar Timna te gaan. Door die pericoop zie jij niet... Dat het Gods geest is die hem leidt. En dat maakt het heel wat anders. Of Gods geest je leidt of dat jij een beetje rondhangt. Dat is een heel verschil. Dus even om te laten zien wat een pericoop aan bedekking kan geven op een... En bedenk, elke, elke witregel is bedacht door een vertaling. Want die dacht dat hij daarmee orde schiep. Ik neem het ze dus niet kwalijk. Maar zij denken dat de geest van de Heer begon, aan, begon uh, Simpson aan te voeren. Daar hebben wij een idee van, van, nou dan is hij een beetje in de woestijn daar. En de Heer is met hem aan het werk. En hij, hem, en hij, hij woont daar een poosje. En de Heer is met hem bezig. En dan gaat Simpson naar Stimna een keer. Maar nee, de geest doet iets omdat er iets gebeuren moet. Dus zo'n witregel is misleidend. De geest van God laat hem op een Filistijnse vrouw vallen. Ja, tegen Torah gaat het in, maar God heeft zo zijn wegen. Hè? Dat, is echt, dat vind ik wel eens lastig. God heeft zo zijn wegen. En de een, de een mag een paard stelen. Of een ezel stelen, omdat de Heer erop moet zitten. Terwijl, dat gewoon. Je, God heeft zo zijn wegen. Dus waartoe vuurde de geest hem aan... Dus door de witregel en het opschrift koppel je teksten los die verbonden moeten zijn. Dat is een foutje met meer consequenties. Het kwam ons wel goed uit die witregel. Waarom? Omdat ik zeg, wij kunnen ons niet indenken, onze dat de geest van God hem tot de Filistijnse vrouw dus het komt ons eigenlijk best wel goed uit dat die geest van God in dat andere hoofdstuk zit en in dat nieuwe hoofdstuk gaat Simpson gewoon een beetje een verkeerde vrouw Snap je? het kwam ons zo goed uit die witregel, want wij kunnen die wegen van God op dat moment, ik snap ze ook niet maar dit is wel God zeg dus een foutje met iets meer consequenties we snappen het namelijk niet nou het zijn gewoon maar wat illustraties Want als het om verkeerd geplaatste witregels gaat Is Kees Bloed al weg Nou wie, die kan daar zijn boekje over open doen Waar witregels verkeerd staan Het zijn er gewoon heel veel En ze zetten je Leuk hè Is zit gewoon te genieten Dan wil ik toevoegingen in de tekst dat is dan waar ik mee uh, wil afsluiten. Want ik heb ook nog uh, de leer van de voorouders. Maar dat is zo groot. Uh, dat is zoveel, die leer van die voorouders. Nou, je weet dat ik vast weer een ander onderwerp Dan ga ik het, uh, toch niet hetzelfde. Toevoeging in de tekst. Nou, daarvan is de psalmen eigenlijk het voorbeeld. Zo, zo minutieus, gewetensvol, andere tekst altijd is overgezet. En zo betrouwbaar. Daarom is het ook aan het volk gegeven, het woord. Want zij waren uiterst betrouwbaar in het overzetten. En het gewetensvol kopiëren van tekst. Dat is bij vrijwel de hele tenacht gebeurd. Behalve bij de psalmen. Bij de psalmen zijn ze zo makkelijk mee omgegaan. Want het waren liederen en dat redigeerden ze. He, die onders, dat onderspunt. Zo'n getrouwde omgang met de Torah en de profeten. Zo vrij was de omgang met de psalmen. En dat moet je maar net weten. De lezer ziet namelijk geen onderscheid tussen authentiek en toegevoegd. Want die toegevoegde teksten die zijn allemaal genummerd. En die zijn ook niet schuin. Jij denkt... ...dat dat authentiek is, dat het bij het origineel hoort. Dat is niet zo. Er zijn nogal wat versen aan toegevoegd. En dan wil ik... Uh, ik denk de boetepsalm van David is psalm 51, geloof ik. Hè? Die neem ik even als voorbeeld. Maar dat, dat is met veel psalmen zo, dat er aan het eind iets is toegevoegd. Sowieso heeft, bestaat het boek psalm uit vijf boeken... ...en elk boek wordt afgesloten met een toegevoegde tekst om het boek af te sluiten. Maar dat stond er bij het origineel niet in. Op zich vind ik dat niet erg als je tekst toevoegt, zet hem dan alleen schuin en nummer hem niet, zodat de, arg de argeloze lezer ziet dat het niet bij het oorspronkelijke hoorde. Dat vind ik dus belangrijk. Dus ik vind het heel belangrijk dat het met je liefde voor het woord te maken, ik wil weten, is iets authentiek. Dat je redigeert prima, maar laat dat zichtbaar zijn dat dat geredigeerde tekst is. Je ziet dat ook in krantenstukken. Als iets wordt toegevoegd, dan staat het tussen haakjes: toevoeging door de redactie. Nou, dat hebben ze, dat was gewoon geen punt. Toen de psalmen werd samengesteld, was dat hoefde niet. En. Um, ja, dat vind ik zo leuk. Psalm 51 is dus, dan is hij zo verdrietig vanwege de... Nou, dan begin ik al met vers 1. Een psalm van David voor de koorleider. Vers 2. Toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Batsabba was gekomen. Dit is een idee van de samenstellers, dat dit wel de psalm zou kunnen zijn, nadat dit met David gebeurd is. En het is ook genummerd als 1 en 2, maar het is allemaal nadien, later, erboven gezet. Dus het is wel een goed idee, maar het is niet authentiek. Het is bedacht van, hé, hey, dit zou hij wel eens geschreven kunnen hebben, maar jij denkt dat David dat zo heeft neergeschreven. Uh, van nou, dit heb ik geschreven nadat ik tot bad stond, toen heb ik deze psalm geschreven. Nee, dat hebben anderen bedacht, dat dat wel eens een goede situatie zou kunnen zijn, waarin deze psalm toepasselijk is. Niet erg, maar... Vergis je niet, het staat niet in de oorspronkelijke tekst. Dat is het enige wat ik hier wil zeggen. Dan krijg je een enorme persoonlijke boetepsalm van David, waarin hij echt spijt heeft. Een diepe persoonlijke belijdenis. Ontzondig mij met Jesop, vers 9, dan ben ik rein. Vers 12, verwerp mij niet voor uw aangezicht. Nee, Heilige Hij gaat hier diep, David. Hij gaat diep. Red mij van bloedschulden. Een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart. Vers 19. Je zult, u niet veranderen, zult u niet verachten. Hij zit diep. Daniel. Ik heb hier wel eens een preek over deze psalm gehoord. En daarom herinner ik hem zo. En toen, toen deed de prediker dit. En dan denk ik ja. Ik herinner het me nog zo goed. Vers 19. De offers van God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart. Zult u, o God, niet verachten. Punt. Hier eindigt de psalm. Vers 20 en 21 zijn later tijdens de ballingschap toegevoegd... om hem geschikt te maken voor de eredienst. En als iets voor de eredienst geschikt gemaakt wordt... dan moet daar iets van Jeruzalem of Sion of Israël in staan. Dus staat er in vers 20... Doe goed aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de buren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in de offers van gerechtigheid... in brandoffers en een offer enzovoort. Vers 20 en 21 is later toegevoegd. Dan, ik ben iemand die serieus de Bijbel lees... en het viel mij altijd al op dat ik denk... wat een gekke afsluiting. Die man is zo gebroken, die zit zo... en dan ineens dit. En dan zei die prediker... want ik heb daar dus die preek over gehad... die zei... zie je, als je nog zo uh, persoonlijke diep in de schuld zit... dan zie je hoe, hoe, wat voor een blikverbreding David dan toch nog heeft... Ondanks zijn moeite en zijn zondebeleiden en zijn Dat hij dan toch nog het grotere geheel in zicht heeft. En voor Sion en voor Jeruzalem dit. Dat was de les van Psalm 51. En het gek is, ik heb dat altijd onthouden. Want ik vond dat, oké, okay, dus ik moet dus leren als ik echt heel diep in de zorg zit. Om altijd dat grote geheel en dat dat, dat de Heer welgevallig is. En nu weet ik dat dat gewoon niet hoeft. Ja. David was zo diep. En vers 20 en 21 is toegevoegd later. Dat zijn eigenlijk noten van de redactie. En het is dus geen les voor jou dat je in de diepe weer breed moet kijken. Je mag best wel een poosje navel staren als je het erg hebt. En dan komt Sion en Jeruzalem later wel. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Dat dit het is... Het zijn toevoegingen in de tekst. En ik heb daar moeite mee. Ik... En er is... Psalm uh, 108 is helemaal ook een, een voorbeeld van copy-pasten. Dan nemen ze gewoon een... Psalm uh, 108 is... Het eerste gedeelte tot vers 6 is een letterlijk citaat van Psalm 57... En dan de rest is een letterlijk citaat van psalm 60 en ze hebben copy paste gedaan, pssp, psalm 108. En de overgang is heel onlogisch. De overgang die zit precies, als je psalm 108 opzoekt, in vers 6, dat is nog het oude, het eerste citaat. Verhef u boven de hemel, o God, en, en uw eer over de hele aarde, in vers 7... ...opdat uw beminden gered worden... ...verlost door uw rechterhand en verhoor... Dan. dat is een hele rare constructie... ...want dat komt uit een heel andere psalm... ...dat is gewoon achtergezet... ...en die tweede psalm gaat inderdaad over de verlossing van de beminden... ...maar die eerste psalm gaat over het loven van de Heer. ...dus het is een hele onlogische psalm... ...108... ...maar dan hadden ze de toch weer een nieuwe... ...hadden ze dan... ...en het is dat je daar toch... Um, ...erg in hebt dat die dingen zo zijn samengesteld... Uh, als je de studiebijbels hebt, dan lees je dat. Dat dat zo het geval is. Maar als je een gewone doorleesbijbel hebt. Dus dit is een gewone doorleesbijbel die ik hier heb. Dan, dan heb ik dat niet door. Dat kan ik niet zien. En uh, op zijn minst vind ik dat ze daar een kleine... Dat je, de, je moet de lezer, uh, vind ik, eerlijk voorlichten. En niet dom houden. Maar dit is dus eigenlijk bij de psalmen het meest. Dus bij de rest van het woord eigenlijk niet. Bij de psalmen moet je... Uh, ja, alle opschriften zijn nadien erbij gezet. En het geeft ook een vorm van bedekking. Want je denkt dat het authentiek is. En je, je leest dan zo'n psalm en denkt, vind het niet logisch? Dan ga je nadenken, en het is dus ook niet logisch. Dat ligt niet aan jou, dat ligt aan de redactie. Dus dat is soms wel eens prettig uh, om te weten. Ik wil nog Johannes... 3 doen. Dat is ook zo'n uh, Nige. Hm? Ja, Johannes 5, wil ik ook eens een daar heb ik ook heel lang over nagedacht. Nou, dit is die grondtekst die niet duidelijk is. Paulus bekering vlieg ik even doorheen, want ik wil naar 1 johannes deze. Dit valt onder het kopje dat de uh, grondtekst onduidelijk is bij deze. En Johannes 5, vers 7 tot 8. Uh, je kan het de vertalers niet kwalijk nemen... want de grondtekst is gewoon niet duidelijk. Dus er is niemand schuldig of fout. Het is moeilijk. Mijn, in mijn herziende statenvertaling staat dus die oranje tekst. Ik zal hem even voorlezen. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde... De geest, het water en het bloed en deze drie zijn één. Nou, die oranje tekst die is dus wel opgenomen in de Statenvertaling in de en de NBG in het boek. En in de Windebrood, de NBV en het Jewish Nieuw Testament niet. Dus daar is heel dat oranje gedeelte weg. Dat zit er niet in. En beide partijen beweren dat zij de oudste geschriften hebben natuurlijk. De, de, de statenvertaling zegt, ja, het staat er wel in en het is eruit weggehaald. En in latere manuscripten is dat dus niet meer terug te vinden omdat het verwijderd is. En de verwijderden die zeggen, nee, in het origineel hoort het er, wel, hoort het er niet in, het heeft er nooit in gestaan. En in latere manuscripten hebben ze dat toegevoegd omdat ze de drie-eenheid erin wilden krijgen. Dat is het conflict. En een weghaling. Is in, in feite minder ernstig als een, een toevoegen is nog weer heel wat anders. Iets toevoegen. Als weghalen. Weghalen kan ook nog omdat het onduidelijk is. Nou, die tekst die laten we er maar uit. En dat is te onduidelijk. Maar toevoegen, dat is nogal niet wat. Maar ze beweren allebei dat het het oorspronkelijke gedeelte is. En waarom ben ik zo over... Ik heb altijd ontzettend veel over deze tekst nagedacht. Ik ben opgegroeid met MDG en met staatvertaling. Dus ik heb altijd de oranje tekst in mij. Ik wist niet dat er vertalingen waren waar het er niet in stond. En ik heb daar altijd zoveel over nagedacht. Want ik vond het zo... On... Ik... Ik had allerlei ideeën hoor, wat het zou betekenen, maar ik vond het niet, niet duidelijk. Dus je bedoelt eigenlijk te zeggen dat het oranje er niet in hoort? Nou, ik bedoel te zeggen dat je het gewoon niet weet. Je weet het gewoon niet, maar ik vind het al heel prettig om te weten dat het dus dat oranje gedeelte in heel veel vertalingen er niet in staat. En dat ik me eigenlijk voor, voor niets heb zitten denken. Want als het eruit is, dan vind ik het simpeler. Want drie zijn die getuigen: de geest, het water en het bloed. En die drie zijn één. Vind ik veel simpeler dan dat die andere zin erin staat. Dus ik, dan denk ik achteraf: oh, wat heb ik toch veel zitten nadenken over iets. Wat misschien er wel helemaal nooit in had gehoord. Maar dat weet ik dus niet zeker. Maar ik had het graag willen weten: dat er verschillende versies zijn. Want dan had ik waarschijnlijk wat minder me suf gedacht. Over, over deze de... ja dat, dat conflict weet ik dat, maar dat ja, ze zeggen toch allebei dat, uh, dat ze het waar hebben dus ik voel mij, ik voel mij een beetje genomen van waarom had er niet uh, een soort kanttekening bij gestaan of schuin van dit gedeelte is, um, is niet in alle manuscripten aanwezig dan had ik als lezer in ieder geval had ik de kans gekregen om te denken oké okay, ik kan dus ook nadenken alsof het gedeelte er niet is. Dus ik vind dus dat de Bijbel, de vormgeving van de Bijbel... eigenlijk eerlijker moet zijn naar de argeloze lezer. En of het er nou werkelijk in hoort of niet... maar ik had het willen weten dat er verschillende versies zijn... en dat ik het ook had kunnen loslaten, want het hoort er misschien wel niet in. Ik vind het zelf simpeler als het er niet in hoort. Dat vind ik veel simpeler en ja, ik hou gewoon van simpel... Dus dan, dan vind ik het fijner ja. Maar omdat je niet weet Dat er verschillende manuscripten zijn En ik dus met, altijd met de MBG Wist ik niet dat het misschien wel eens zo zou kunnen Dat het er niet in hoort En dat vind ik dus jammer Want de lezer vind ik moet dat weten Het gaat er mij om dat, dat het eerlijk is ja. Het maakt me dan verder niet uit wat je dan kiest Maar dan heb jij de kans Om dat eerlijk te bezien Nou, ik wil hierbij stoppen dat